11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. Het scheepvaartverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge is zo goed als lam gelegd door een langzaamaan actie van loodsen. De loodsen willen dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt bij de verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar, omdat ze onregelmatige werktijden hebben. De federale regering wees gisteren de eis van de loodsen af. Aan bestaande afspraken wordt niet getornd. Een kwart van het loodswerk in de Westerschelde wordt altijd door Nederlandse loodsen gedaan. Dat blijven wij ook gewoon doen. Uh, we hebben alleen wel natuurlijk de afspraak dat we niet de Vlaamse loodsen in de wielen gaan rijden als zij actie voeren. En dat doen zij. Uh, ja, dat is een afspraak die we al heel lang hebben. Dat zou voor eeuwig de relatie verstoren als we daar aan zouden gaan beginnen. De actie van de Vlaamse loodsen kost de haven van Antwerpen een miljoen euro per uur, zegt de gemeente. In Bahrein is in de hoofdstad Manama traangas afgevuurd op demonstranten. De oproeppolitie wil daarmee voorkomen dat de betogers naar het centrale Parelplein gaan om de opstand van vorig jaar te herdenken. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de bevolking van het eilandstaatje in de Persische Golf in opstand kwam voor meer democratie. Het Parelplein was toen wekenlang het centrum van protesten tegen de Soenitische regering. De bevolking van Bahrein is overwegend Shiïtisch. Met hulp van troepen uit Saoedi-Arabië werd de opstand onderdrukt. In het Friese dorpje Jistrum is afgelopen nacht een zwaar beschadigde auto tegen een boom gevonden. De bestuurder is spoorloos, de politie. De airbags werd eruit, de deuren zaten dicht, er was behoorlijk beschadigd. En alleen geen bestuurder te vinden, ziekenhuizen gebeld, niemand was er opgenomen. De eigenaar is uiteindelijk opgespoord aan de hand van het kenteken. Hij was gewoon thuis en bleek zijn auto te hebben uitgeleend aan iemand anders. De man heeft ook geen idee waar de bestuurder is gebleven. De politie is nog steeds op zoek naar de automobilist en hoopt er ook achter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. In Duitsland is een Nederlandse treinsurfer opgepakt. De man van 27 reisde met 200 kilometer per uur mee op de treeplank van de locomotief van de nachttrein van Berlijn naar Amsterdam. Na een half uur werd hij toevallig ontdekt doordat iemand uit het raam keek. De trein maakte een noodstop in de buurt van Rathenau, waar de Nederlander totaal verkleumd naar binnen werd gehaald. De man is in Hannover overgedragen aan de politie en zou geen geld hebben gehad voor een kaartje. Na het succes van vorig jaar in Gouda... wordt The Passion dit jaar opgevoerd in Rotterdam. Het leidersverhaal van Jezus wordt volgens de EO nog grootser... met nieuwe artiesten en andere bekende popnummers. De uitvoering is op donderdag 5 april. Het weer, vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt 4 graden in het oosten, 6 graden vlak aan zee... bij een matige noordwestenwind.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 Power to you. Vodafone. Heeft u vandaag een reclame gehoord voor een NSU, een DKW, een Messerschmidt, een Simca of een DAF met zijn pientere pookje? Op de tentoonstelling 125 jaar autoreclame komen ze allemaal weer tot leven. Vanaf vrijdag in een van Europa's mooiste automusea, het Lauwman Museum in Den Haag. Kijk op blij dat ik rij. 125nl Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er slechts 6,25 per maand ga naar de foto van Winkel of Belcompany. Vara Radio 1 de met de behoorlaar Plekkenhorst. Goedemorgen. Op hoeveel kaarten rekent u vandaag? Rode enveloppen met daarin hartstochtelijke boodschappen... die verwachtingsvol op de mat ploffen. 14 februari. U zou zomaar eens verrast kunnen worden. Ik reken nergens op. Mijn geluk in de liefde heb ik al gevonden. Of zou dan toch die ene stille aanbidder... Afijn, de liefde. Wispelturig, maar standvastig, zo blijkt uit de speciale uitzending Let's Make Love. Daarin delen multiculturele koppels hun liefdesgeschiedenis met ons. Vanavond te zien, maar straks alvast een gesprek met de makers. Van poosstoel naar douche en dan naadloos van ontbijt naar lunch. Zo beschrijft verpleegkundige Job van Amerongen de zorg in verpleeghuizen. Het personeel kan het dagritme er bijna niet bij houden. En ook is het een verre van zekere werkplek, hoe raar dat misschien ook lijkt in een vergrijzende samenleving. Job van Amerongen is zometeen hier. En morgen wordt de stad met de beste verkeerslichten gekozen. Wij nemen alvast een voorschot. Wilt u meekijken? Surf naar de gids.fm. Het gaat goed met de actie kinderpardon.nu. Al meer dan 40 gemeenten vragen hun burgemeester... om bij minister Leers te pleiten voor zo'n pardon. Dat is bedoeld voor kinderen die zonder verblijfsvergunning... in ons land zijn opgegroeid. De actie is een initiatief van een groep bekende Nederlanders... en GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi. En hij is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Dibi, ruim 40 gemeenten. Ik zei al, dat gaat goed. Vindt u dat ook? Of zegt u, nou, het is nog een beetje aan de magere kant? Het is zeer hoopgevend. Alleen uh, moet ik er ook bij vermelden dat er in de Tweede Kamer nog geen meerderheid is. Dus uh, we zijn er nog niet. Maar ik ben onder de indruk van het aantal gemeenten wat uit zichzelf zich wil uitspreken voor deze kinderen. We zijn er nog niet. Wanneer bent u er wel? De doelstelling die ik voor mezelf uh, had geformuleerd toen ik hier aan begon was minimaal 100 gemeenten. En het lijkt erop alsof we die wel gaan halen. De teller staat op 43 en... Elke dag hoor ik van nog meer gemeenten die zich uh, willen uitspreken. Die teller loopt. Maar minister Leers is natuurlijk wat moeilijk te vermurven. Want hij heeft al gezegd, ja, zo'n pardon heeft een aanzuigende werking. En dat geeft ouders in andere landen eigenlijk gewoon maar een vrijbrief... om hun kind op een vliegtuig naar Nederland te zetten. Heeft hij daar een punt? Ik snap zijn zorg, um, maar het is alleen maar een gevaar... als wij in Nederland de procedures niet korter en sneller maken. Als wij ervoor zorgen dat um, mensen die naar Nederland komen snel te horen krijgen, zoals in landen om ons heen... of ze wel of niet mogen blijven... dan voorkom je dat een kind hier acht jaar uh, blijft. Ik hoorde van um, de CDA-voorzitter van in Tilburg... van een voorbeeld van een kind dat geboren is in een asielzoekerscentrum... en in groep acht nog steeds in dat asielzoekerscentrum zit... en vervolgens te horen krijgt dat hij terug moet naar uh, het land van herkomst. Uh, dat kan je voorkomen door uh, korte procedures. En over, over hoeveel kinderen hebben we net? Het gaat om schattingen um, van zo'n 800 tot 1.500 kinderen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Maar u zegt al, uh, ik heb goede hoop, uh, als we die procedures korter maken... toch lijkt minister Leers aan de leiband van de PVV te lopen. Natuurlijk net als premier Rutte die uh, nog steeds weigert... om dat PVV-meldpunt tegen Oost-Europese migranten te veroordelen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Um, ja, denkt u echt dat u nu uh, een gaatje kunt slaan... ook met uw goede bedoelingen in dat PVV-VVD-bastion? Nee. Ik zie de wurggreep van de PVV elke dag weer. Maar ik heb ook het congres van het CDA gehoord. Waar werd gezegd, wij willen met compassie het beleid gaan vormgeven. We willen meer aan ons eigen verhaal doen. En um, die CDA's die zijn steeds actiever, ook met dit initiatief rondom het kinderpad bezig. Vandaag wordt in de stad van Leers, Maastricht, door het CDA de motie ingediend. Dat is een unicum. De motie werd tot nu toe ingediend door PVDA, ChristenUnie of GroenLinks... Um, Um, en nu zie je dat steeds meer CDA's opstaan. Ik hoop dat die beweging die dwars door alle politieke tegenstellingen heen gaat... dat die de minister beweegt om toch met iets te komen. En dat Uw iets... hoop ligt bij het CDA? Jazeker. Um, en ik snap hun, hun, um, hun dilemma's... omdat ze gewoon getekend hebben voor dit gedoogakkoord. Maar de wet waar het om gaat, een wet van de PvdA en de ChristenUnie... Um, is best wel een strenge wet. Daarmee zorgen we én voor kortere procedures en zorgen we ervoor dat kinderen als Mauro... dat je die niet meer naar een vreemd land kan sturen. Ja, druk dus vanuit zijn eigen partij. Maar hoe gaat het nu verder? Krijgt hij straks inderdaad een brief van al die burgemeesters van de gemeente... die meedoen eh, met, uh, wilt u hier alsjeblieft gevolg aangeven... of uh, moet ik ja. daar toch iets anders wellicht wat harder voor me zien? Nou, ik hoop op termijn dat hij uh, minimaal 100 brieven krijgt... van ook CDA en CVD-burgemeesters die zeggen... wij willen hier uh, uh, een oplossing voor... Uh, ...en ik overweeg om een bijeenkomst te organiseren in de Kamer... ...waarbij ik die burgemeesters gezamenlijk uitnodig. Ik zou het een mooi beeld vinden als burgemeesters met die kettingen van ze... ...uit heel het land naar de Kamer komen en tegen minister Leers zeggen... ...tuurlijk, een streng asielbeleid, prima. Het zou een mooi plaatje opleveren natuurlijk. Ja, zeker. en, en um, het zou misschien ook de coalitie kunnen inspireren... ...dat dwars door alle politieke tegenstellingen heen... ...toch mensen zich hard maken voor deze kinderen. Um, kom met een oplossing... En op uh, welke termijn zou dit moeten gebeuren? Wanneer wilt u al die burgemeesters in Den Haag hebben? Um, dan moet u denken aan maart. Maart. Nou ja, dat is volgende maand al, dus dan ja. gaan we hard. Dus, ja. dus binnen nu en een maand hoopt u er nog in ieder geval 60 gemeenten bij te krijgen... om die 40 aan te vullen tot 100? Ik uh, loop de been uit mijn lijf, dus ik hoop dat dat, dat, dat resultaat... Uh, ik ben resultaatgericht politicus. Ik denk echt dat het haalbaar is. Um, en ik, ik, uh, ik hoop dat... Ja, ik, ik heb goede moed. Aan u zal het niet liggen? Nee. Zo is het. GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi, dank u wel. De We hebben al de verkiezing van de gezelligste stad. De meest fietsvriendelijke stad, de duurzaamste stad, enzovoort, enzovoort. Er zijn nogal wat prijzen voor steden. En woensdagmorgen dus wordt de verkeerslichte stad van 2012 gekozen. Verslaggever Jan Peels, de verkeerslichte stad. Help. Ja, simpel gezegd. Heel simpel natuurlijk. De stad waar de verkeerslichten het prettigste zijn voor de weggebruikers. Elke vier jaar wordt die verkiezing gehouden. En nou ben ik als verslaggever natuurlijk veel onderweg. En ik moet je zeggen, ik kom in plaatsen waar je voor je gevoel meer stil staat dan, uh, dan rijdt met je auto. En er staat te wachten voor de verkeerslichten. En <hijs> welke plaatsen zijn dat? Nou, ja, ik heb, kan er natuurlijk niks wetenschappelijks over zeggen. Uh, ik heb dat niet onderzocht zoals uh, de mensen van die verkiezing dat wel hebben gedaan... met allerlei metingen en onderzoeken en enquêtes... maar uit uh, allerlei opmerkingen op het internet, naar aanleiding van die verkiezing... blijkt dat ze in uh, Den Haag, Utrecht en Amsterdam... daar, uh, daar kunnen ze nog heel wat, uh, wat leren op het gebied van de verkeerslichting. De grote jongens, zeg maar. En, en welke steden doen ja. het dan wel goed... Nou, opvallend, als het over grote jongens gaat, is uh, in dat rijtje genomineerde Rotterdam ook een grote stad. Maar uh, de mensen hebben uh, daar blijkbaar uh, alle vertrouwen in de verkeerslichten. Zijn er blij mee in ieder geval. En uh, verder in het rijtje, want het valt allemaal niet mee om dat goed te regelen in zo'n grote stad. hoor. Dat uh, moet ik voorop stellen, want dat heb ik ondertussen begrepen. Verder uh, genomineerd zijn Amersfoort, Apeldoorn, Maastricht en uh, Tilburg. En Tilburg, ja, die heeft in 2008 de laatste keer de titel gewonnen. Dus uh, ik ben daar eens even gaan kijken, om te kijken wat er nou zo fijn is aan die verkeerslichten in de, in de stad heeft u ooit iets gemerkt hier aan de verkeerslichten nooit het, nooit nee. het zijn de beste verkeerslichten van Nederland wel om te zeggen daar met een oversteek als je drukt dus dat gaat vrij vlot. ja gaat het redelijk snel ja, ja. dat is belangrijk ook ja, zeker ja, ja. Oh, valt tegen valt tegen ja zo geweldig is het nou ook. niet de eilsvissen moet je nog best lang wachten af en toe ja dat is nu kijk ik heb nou oh het is al meteen weer rood en hun, hun mochten net al gaan, dus nu moet ik weer wachten. Dus... Dat is soms wel een probleem, dat het te kort groen is. Ja, voor, ja in, de, in de zomer is het nog niet zo erg, maar in de winter, ik ga er wel fietsen. Oké, okay, het is weer groen. Nou, snel. Ja, dat kan kloppen, maar we hoeven ook niet te veel te geven. Als, het, uh, als men veilig kan oversteken en kan beginnen, is uh, in principe voldoende. Uh, extra groen geven als het niet nodig is... Uh... Hoeft uh, voor mij niet. En Erik van Holt is de specialist wat betreft de verkeersdicht hier in uh, Tilburg. Ja, het is af en toe wat kort groen, hoor ik net dan. Maar verder doen jullie het dus heel erg goed. Hoe doen jullie dat? Nou, in ieder geval is het belangrijk uh, dat je ook gewoon de tijd en uh, de ruimte krijgt om uh, er iets goeds van te maken. Want er komt toch nog uh, veel meer bij kijken dan uh, mensen in eerste instantie denken. Zit er zitten al bijvoorbeeld heel veel kilometers kabels in de grond en uh, liggen er overal lussen om uh, verkeer te detecteren. Zijn er de op aanwezig om uh, voetgangers te detecteren? Ja, we iets. staan nu bijvoorbeeld uh, midden in het centrum van uh, Tilburg op het uh, Piersplein. Ja, een plek waar heel veel fietsers en voetgangers uh, de stad in uh, komen. Waar ook wat uh, autoverkeer en bussen voorbij komen. Nou, er staan hier zo, als ik om me heen kijk, een stuk of tien van die verkeerslichten. Uh, nou, dit kruispunt is nog relatief uh, overzichtelijk, omdat het uh, eenrichtingsverkeer is hier. Uh, dus is zeker niet het meest complexe kruispunt. Maar elk kruispunt is ook weer uh, uniek en vraagt om maatwerk. Ik vind in ieder geval heel belangrijk dat als men uh, moet wachten... want dat hoort nu eenmaal bij verkeerslichten, dat in ieder geval, uh, het wachten geloofwaardig is. Dus dat betekent dat als hij stilstaat, dat je in ieder geval iets ziet waarvoor, waarom je staat uh, te wachten... En dat vinden we heel belangrijk. En de ene keer uh, geef je wat meer uh, voorrang uh, aan de fietser en de andere keer aan, uh, aan de bus. Hier nog een meneer op de fiets. Ja. Ik vind, uh, ja, het lijkt echt op uh, auto's eerst, auto's meest, auto's hangst. Want u bent op de fiets en u wil ook graag groen. Ja, ik voel me nog steeds een beetje gediscrimineerd als fietser. Maar het staat nu op groen, dus ik wil graag verder. Ja? Wachten vindt uh, niemand leuk. En daar nou zie ik hier overal voor... Uh, de stopstrepen van die kleine zwarte streepjes in de weg zitten... dat levert op dat mensen minder lang hoeven te wachten? Uh, deels, want uh, in principe ja, iedereen moet iedereen een keer uh, wachten... en dan komt weer een keer aan de beurt. Maar uh, die lussen geven wel aan uh, van is er verkeer. En, uh, ja, ook de fietsers hebben lussen op afstanden... dus als ze geluk hebben, uh, kunnen ze ook... Uh, ja, als er ruimte voor is in het systeem, uh, laat die, uh, geeft hij ook groen... en kan de fietser ook in één keer uh, okay, Dus de, de fietser wordt ook al ver voor het verkeerslicht... Uh, waargenomen door de installatie. Ja, in principe liggen we standaard op elk kruispunt met fietspaden op 25 meter afstand van de stopstreep al lussen, zodat het verkeerssysteem al de fiets ziet aankomen en in die mogelijk al groen kan geven of het groen kan vasthouden als het groen is zodat ook de fiets niet altijd hoeft te stoppen. Nou staat bij elk kruispunt met verkeerslichten zo'n kastje had dat alles even erin willen kijken Er zit een hele computer in een heel scherm ja, alle ja, nieuwe VRI-kasten. VRI. VRI staat voor verkeersregelinstallatie. En elke installatie heeft een kast waar alles uh, bijeenkomt, komt. Alle kabels, alle informatie van buiten, van de detectie. Wat ik hier ook zie is dat de bus een apart uh, veldje heeft. Dat bus 10 is te vroeg en uh, bus 6 is te laat. Wat betekent dat? Uh, nou, bij de bus hebben we het zo gemaakt. Die heeft een uh, speciale transponder waardoor die uh, als, uh, echt als bus herkend wordt. Zoals we nu ook zien. Komt er nu komt de bus aan, nummertje 2. Ja, en nu geeft de bus dus aan dat hij uh, te laat is ten opzichte van zijn uh, diensten. Oh, dus dan moet meteen op groen? Nou, dan geef hem iets meer prioriteit dan een bus die te vroeg is. Een bus die te vroeg is, hoeft eigenlijk niet met voorrang over het kruispunt geholpen te worden. Ja, rijdt hij met achterstand op zijn dienstregeling, dan is het fijn als hij wat extra prioriteit krijgt. Daar heb je natuurlijk allemaal niks van in de gaten als je hier gewoon maar op het knopje drukt en staat te wachten voor, op je eigen groene licht natuurlijk. Ik denk dat uh, heel veel mensen dat niet weten wat er allemaal bij komt kijken. En uh, ja, toch gebruik uh, iedereen uh, dagelijks uh, komt hij wel langs de verkeerslichten. En ik merk het zelf ook op een verjaardagspartijtje, ja, als je zegt van uh, ik werk in. Een uh, verkeerslichtenbrand. Uh, uh, ja, ik uh, weet nog een kruispunt. Kun je daar eens niet naar kijken? Want daar uh, sta ik altijd zo lang te wachten. Dit en dat. Ja, soms is het slecht geregeld. Uh, ja, dat uh, merk ik zelf ook als ik uh, in uh, Nederland rondrijd. Uh, ja, dat lang niet al, overal goed is geregeld. En ja, dat vra het vraagt ook gewoon tijd en geld. En ja, als men daar uh, niet van bewust is of men niet wil in investeren, ja, dan zal je dat ook als verkeersdeelnemer gaan merken. Het ja, rijd ook heel veel door Nederland. Ik kom echt heel veel plaatsen tegen waar ze echt de stoplichten hebben. hoor. Ja, die term komt niet voor niks uit de lucht vallen, denk ik. Ja, dat is gewoon... Soms sta je voor niks te wachten. Ja, dat vinden we... Dat is ergelijk. Ja, als men snapt waarom men stilstaat, dan heb je al het nodige gewonnen. Nou kan ik me toch voorstellen dat er ook zelfs bij u klachten binnenkomen... over dingen die misgaan met de verkeerslichten. Ja, de meldingen variëren van uh, er is iets defect, een drukknop werkt uh, niet... of die is kapot of is een licht kapot uh, van een verkeerslicht... Of het andere deel is van, uh, ik ben het er niet mee eens waarom ik uh, hier uh, langs zat te wachten. Of volgens mij kan het nog net wat beter. Maar kunt u er altijd iets mee met dat soort opmerkingen? Ja, soms kunnen we helpen. En ja, lang niet altijd. Want ja, wij als gemeente heb je ook nog uh, het algemeen belang te dienen. En ja, sommige mensen kijken toch een beetje vanuit hun eigen gezichtspunt, vanuit die richting. Ik wil door, ik wil door. Ja, ja en ja, we moeten wel alle verkeersdeelnemers helpen. En ja, we hebben soms bewust keuzes gemaakt... Uh, om uh, bijvoorbeeld de bus voorrang te geven of een fietser. En ja, dan is een andere verkeersdeelnemer daar wel eens te dupe van... dat hij net iets langer staat te wachten. Met de fiets niet. Nee. Met de auto soms wel. Ja? Ja. Maar dan sta je midden in de stad wat langer te wachten misschien. Klopt, inderdaad. Ja. Dat heb ik net gehoord. Dat is, dat is beleid. Oké. Okay. Ja, dat is... Moet je vaker op de fiets gaan, ja. dan moet je lekker doorfietsen. <laughs> inderdaad. Nou, dat zal het dat zijn, inderdaad. Het is weer groen nu. Ja, dus ik kan nu... Oh, bijna, oh, ja, eigenlijk oh, al oranje. Ik gaat ook door. Ja, en dat, dat ging goed bij Jan Peels. Op de fiets in Tilburg, verkeerslichte stad van 2008. En morgen wordt dus bekendgemaakt in de jaarbus in Utrecht. Wie er dit jaar met die titel aan de haal gaat. Oh, oh, lalala, oh, lalala, oh, lalala. I'm Don't believe van Rox. Dario. De, de Verpleegkundigen die we vroeger nog wel zagen in de verpleeghuizen, die zijn eigenlijk weg. En wat je ziet is dat er meer verzorgenden en helpenden voor in de plaats zijn gekomen. En uh, ja, dat is jammer, want het staat eigenlijk haaks op uh, de ontwikkeling die de zorgvraag heeft. Die wordt complexer. En je zet minder hoogniveau personeel in. Een fragment was dat uit uitgesproken FARA, vorig jaar juni. Een verpleeghuisarts luidt de noodklok over te weinig gediplomeerd personeel. De situatie is er sindsdien niet veel beter op geworden. Verpleegkundige Job van Amerongen deed in de Volkskrant een boekje open over misstanden in verpleeghuizen. En hij is hier bij mij in de studio. Goedemorgen, meneer Van Amerongen. Goedemorgen. U werkt zelf in verpleeghuizen. Met welk diploma? Ik uh, ben opgeleid tot psychiatrisch verpleegkundige. Aha. En u bent zo langzamerhand een unicum? Misschien wel? Um, nou, in, in de wereld van um, de verpleeg- en verzorgingshuizen... tref je uh, niet alleen weinig verpleegkundigen aan, maar ook weinig verzorgenden. Die uh, werden nog genoemd in het, uh, in het radiofragment. Maar dat is inmiddels ook een, een uitstervend ras. En wat is het onderscheid tussen hen? De verpleegkundige en de verzorgende? Ja, de verzorgende heeft een iets lager deskundigheidsniveau... en is specifiek uh, opgeleid voor het werk in de, in de verpleeghuizen. Uh, u zegt al, ja, zelfs die grenzen vervaagt een ja. beetje. Veel meer mensen staan inderdaad aan dat bed zonder dat diploma. En welke problemen kom je dan bijvoorbeeld tegen? Nou ja. Want u bent, heel, u, bent, u bent echt specifiek gespecialiseerd natuurlijk, maar er zijn mensen die, die daar gewoon ja, misschien wel worden neergezet en, en waarvan men zegt, ja, mevrouw Jansen ligt op kamer 3, alstublieft. Nou ja, het, het, het probleem is dat noodwet uh, breekt en er dus uh, de, de, de bazen in de verpleeghuizen het accent leggen op het vullen van de dienstlijst en veel minder op de noodzakelijke kennis en kunde. Dat klinkt al heel bureaucratisch, het vullen van de dienstlijst. Ja, nou ja dat is een beetje een, een, een tendens die je ziet in de zorg. Dat wij, wij uh, helpen niet meer mensen, maar wij draaien uh, productie. En ja, daar, daar, daar is het jargon op aangepast. Lopende bandwerk. Het is voor een belangrijk deel lopende bandwerk. Dat is wel misschien wel een van de dingen waar ik het meest uh, van ben uh, geschrokken. Want die verpleeghuiswereld is voor mij ook redelijk nieuw. Ik heb altijd in vrij luxe omstandigheden, althans vergeleken met de verpleeghuizen... mijn werk in de psychiatrische ziekenhuizen, kunnen doen. Maar je schrikt inderdaad van het enorme tempo uh, waarin gewerkt moet worden. En je gaat daar ook in mee. Want ik heb dan weliswaar een opleiding tot verpleegkundige... maar ik merk exact dezelfde mechanismes... die ook niet-gediplomeerde collega's bemerken. Irritatie, het gevoel onvolledig werk te leveren. Zullen we eens een dag met u doornemen? Wat doet u zoal als u begint? In het, in het verpleeghuis zet ja, u het dan precies, over. Ja. Um, nou, s morgens is er een overdracht uh, van de nachtdienst. Dan worden kort de bijzonderheden van de nacht uh, verteld. En dan begint in razend tempo het uh, mensen uit bed halen. Uh, een enkeling wordt uh, gedoucht. De meeste mensen worden gewassen aan de, aan de wastafel. Uh, zeg maar de elementaire de basisverzorging. Dan gaan mensen uh, gauw door um, naar het ontbijt. Sommige mensen kunnen dat zelfstandig. Veel mensen hebben daar hulp bij nodig... Uh, na het ontbijt volgen we vaak in de wat meer traditionele verpleeghuizen... Dus de zogenaamde toiletrondes... waarin iedereen op een vastgesteld tijdstip... of rond een vastgesteld tijdstip naar het toilet wordt geholpen. Dan is het alweer bijna tijd voor de lunch. En na de lunch is het weer tijd voor, voor de middagrust... waar mensen dus van de tafel weer naar het bed moeten. En... Als ik geluk heb, dan kan ik ook nog een kwartiertje zitten tussen alle bedrijven. Door. En even een boterhammetje eten, ja. wellicht. Moordend tempo dus. Het is een moordend tempo. Ja. Waarom denkt u dat er zo, uh, ja, zo, zo weinig mensen zijn, eigenlijk nog met een diploma, die dit werk willen doen? Het staat uh, betrekkelijk laag in aanzien. Dat wil zeggen, u en ik vind het, vinden het mooi dat mensen dat werk doen. Maar het wordt natuurlijk niet uh, financieel niet goed ge, gewaardeerd. En het is mij ook wel opgevallen en dat hoor je ook terug van mensen die in verpleeghuizen werken. Er is ook weinig waardering van leidinggevenden. En dat werkt op zijn zacht gezegd ook niet motiverend. Maar als ik u zo hoor, met mensen bijvoorbeeld uit bed halen, een boterhammetje smeren. Dan denk ik, ja, dat kan je misschien ook wel doen zonder diploma. Ja. Dus welke problemen kan nou men ja, dan toch tegenkomen? Er zijn natuurlijk een aantal. kijk, dat, dat is een, een aantal, dit, dit is de, ba, de basisverzorging. Heb maar maar op een, zeker op een op een psychogeriatrische afdeling, op een afdeling voor mensen waar mensen worden verpleegd met dementie. Ja, daar is toch kennis van de hogere. Omgangskunde vereist. Je moet niet alleen weten dat je iemand uit bed moet halen. Je moet ook weten hoe je hem uit bed moet halen. En ja, met name op dat uh, gebied zie je enorme fouten gemaakt worden. Tekortkomingen. Je ziet ook uh, als het gaat om meer lichamelijke uh, verzorging. Hè, er zijn allemaal prachtige protocollen. Uh, om, om door te liggen, om decubitus te voorkomen. Maar er zijn te weinig mensen die kennis hebben van die protocollen... om ze op een adequate wijze uit te voeren. Met als gevolg dat die mensen blijven liggen en ja, die doorlichtplekken krijgen. krijgen. En, ja. als, als mensen nu uh, meer salaris en bijvoorbeeld ook meer waardering zouden krijgen... zou men dan toch sneller dit werk gaan doen? Nou, Het zou in ieder geval, het zou in ieder geval een belangrijke uh, eerste stap zijn. Want het zou mensen helpen om... Uh, Beroepsstrots te herwinnen. En dat is, dat is belangrijk. Mensen, te, of althans te weinig mensen, uh, doen met uh, plezier hun werk. En dat is, ja, dat is in deze sector onontbeerlijk. Waarom denkt u is er zo weinig waardering? Van uh, bijvoorbeeld die managers die er allemaal boven hangen? Nou, het, staat, het staat laag in aanzien en het heeft de laatste jaren, en dat is verschrikkelijk jammer, uh, iets, inderdaad iets gekregen van iedereen kan het. Iedereen kan werken in zo'n verpleeghuis. Terwijl dat absoluut niet waar is. Het is hele ingewikkelde, uh, vaak complexe zorg... waar je, ja, waar je zeer goed bij na, na moet denken... en je ook heel bewust moet zijn van je handelen. Nu uh, spraken wij gisteren in onze uitzending over, uh, over euthanasie. Ja. En dan met name ook bij ouderen die vinden dat ze klaar zijn ja. met leven. Een voltooid leven. En vaak wordt dat ook ingegeven door de angst in een verpleeghuis te belanden. Ja. Kunt u zich dat voorstellen? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vind het tegelijkertijd wel heel, heel erg dat dat... Uh, ...een van de, van de gronden, een van de motivaties is om aan, om aan euthanasie te denken. Dat is, dat, dat is heel zorgelijk. Dat je bang bent dat je inderdaad misschien in zo'n bed ja, komt te dat liggen je niet, waar je nooit meer Precies, en dat je, niet, dat je niet de zorg uh, toekomt uh, waarvan je 25 jaar geleden misschien nog dacht... ...dat die vanzelfsprekend uh, ook voor jou beschikbaar zou zijn. U heeft zelf een dementerende vader. Zou u hem naar een verpleeghuis sturen? Nee. Tenminste, het beeld wat ik nu... Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, mijn, mijn beeld is natuurlijk uh, in die zin beperkt. Het is zijn verpleeghuis in de Randstad waar, waar, ik, waar ik werk. En, uh, maar ik, ik, ik heb wel her en der begrepen... Want het, het artikel heeft nogal wat het, het feest der herkenning uh, opgeleverd. Het artikel heeft Ja, veel reacties uh, gekregen. Dus dat doet mij vermoeden dat het, de problemen zich niet alleen in de Randstad voordoen. Maar ik, vind het, ik zou hem niet met een gerust hart aan, aan, aan, de, aan de zorg overlaten in een verpleeghuis. Dat is toch een treurige conclusie? Dat is een treurige conclusie. En als verpleegkundige zelf En tegelijkertijd voor, zelf mijn, voor mijn moeder ook een belastende. Want, dat, want uw moeder verzorgt uw vader ja. nu? Ja. En dan ja. denk je meestal, dan komt er nog een station, dat is het verpleeghuis. Maar ja. dat is nu voor uw vader eigenlijk geen station meer dan? Nou, als het aan mij ligt niet, maar ik nee. ben natuurlijk niet de enige die daarover gaat. Nee, want de, daar moet natuurlijk ook de politiek over gaan. En ook vooral die managers die u al noemde. Maar ja. wat, wat zou er nu echt moeten gebeuren, behalve natuurlijk die salariering en, en die waardering... Om, om dit nu eens voor eens en voor altijd gewoon het roeren om te gooien? Nou, er zijn, er zijn wat mij betreft twee dingen die, die in het oog uh, springen. De overheid zou weer meer zeggenschap moeten hebben over hoe uh, verpleeghuizen... hoe instellingen hun geld uh, besteden. We hebben veel te lang gedacht dat dicht uh, bij, de, bij de werkvloer ook betekende dat er voldoende kennis was uh, over wat er op die werkvloer ge, uh, gebeurt. Nou, niets blijkt minder waar. Een misvatting. Een misvatting. De, de, de politiek geeft eigenlijk steeds meer aan dat het uitvoerende werk, of dat nou in het onderwijs, of bij de politie, of in de zorg belangrijk is. Maar... Uh, doet eigenlijk er weinig aan om dat, om dat uh, ook centraal te stellen. En dat zou, dat zou het eigenlijk wel niet alleen met de mond moeten beleiden... maar ook in de geldstromen moeten beleiden. Dus, dus moeten zeggen, bij de financieringssystematiek... Er moet, ook, er moet vooral aandacht zijn voor dat uitvoerende werk... Terug dus naar de overheid die het beter moet verdelen, daar beter op, op ja. moet letten. Ook een beetje de pvv lijn hè? meer handen aan het net, minder werk. De rare situatie doet zich voor. Ik werk inmiddels 23 jaar in de zorg. En eigenlijk zijn er steeds uh, meer mensen, die steeds minder mensen aansturen. En dat is natuurlijk een. Uh, ja, dat is een, uiter... een waterhoofd, min of meer ja, een beetje. Dat is een uiterst merkwaardige situatie. Dat is natuurlijk. inderdaad heel vreemd. Uh, dat lijkt me dan het tweede punt waarin gesneden moet worden. Ja. En ik vind inderdaad, u noemde het al, het, het, het Pvv-plan. Ik ben niet een, een, een grote vriend van de Pvv, maar het plan van mevrouw Agema is in die zin wel, voor wel ja, van voor die voor de partij. Pvv, ja. wel sympathiek, eh, omdat zij zegt van, nou ja, er zijn bepaalde sectoren waarin wij een, een minimumzorg aan mensen toebedelen. Zij noemde als voorbeeld het gevangeniswezen. Waarom doen we dat in het verpleeghuiswezen niet ook? Nou, daar is natuurlijk eh, ja, daar, is, daar is veel voor te zeggen. Het probleem is daar wel natuurlijk bij dat je ook daar weer moet kijken. Van, het moet niet alleen kwantitatief ook worden opgelost, maar ook kwalitatief. Zo is het. Job van Amerongen, verpleegkundige en de zorg in de verpleeghuizen, hoe die beter kan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Tot twaalf uur nog. Let's make love. De webwereld van Bart, Bert Kranenbarg. En prostitutie is gelegaliseerd in Nederland. Maar er moet nog heel wat gebeuren aan de criminele bijeffecten. Welke en wat, dat hoort u na het nieuws met Dorat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge... ligt zo goed als stil door een langzame aanactie van loodsen. De loodsen willen dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt... bij de verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar. Omdat ze onregelmatige werktijden hebben. De federale regering wees gisteren de eis van de loodsen af. De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air... koopt 230 vliegtuigen van het type 737 van Boeing. Het is met een waarde van meer dan 20 miljard dollar... de grootste order uit de burgerluchtvaart ooit voor Boeing. Lion Air neemt ook nog eens een optie op 150 toestellen. In Bahrein is in de hoofdstad Manama traangas afgevuurd op demonstranten. De oproerpolitie wil daarmee voorkomen dat de betogers naar het centrale Parelplein gaan... om de opstand van vorig jaar te herdenken. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de bevolking in Bahrein in opstand kwam voor meer democratie. En in het Friese dorpje Jistrum is vannacht een zwaar beschadigde auto tegen een boom gevonden. Geen spoor is er van de bestuurder. De politie heeft de omgeving uitgekampt, alle ziekenhuizen in de regio gebeld... Maar de automobilist is nog altijd niet teruggevonden. De eigenaar had de auto uitgeleend aan iemand anders. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Voor wie het nog niet in de gaten had, het is Valentijnsdag vandaag. En daarom is vanavond bij de VARA de eenmalige talkshow Let's Make Love... te zien over multiculturele relaties. De presentatie is in handen van Frank van der Linden en Vidan Ekis. En zij zijn allebei hier. Goedemorgen. Hoi. Hallo. Uh, Frank, hoeveel gemengde relaties zijn er in Nederland? Um, ja, de cijfers die liggen alle kanten op. Uh, hangt er vanaf of je uitgaat van... Nederlanders met buitenlanders die in het buitenland zijn geboren... of Nederlanders met buitenlanders, tussen aanstekers dan, die hier zijn geboren. Ik ben het spoor zo langs redelijk uh, bijster. Ik ook. Maar daar wordt vanavond wellicht uh, een beetje helderheid in geschept. Jan Latte van het Centraal Bureau voor de Statistiek doet net alsof hij het wel begrijpt. Ah, maar, kijk. Uh, <laughs> 260.000 duikel hier uh, overigens okay. een beetje op. Nou, dat is toch een aardig aantal. Uh, Vidan, jij bent van Turkse komaf. Je hebt een Nederlandse vriend. Klopt. Was dat een bewuste keuze? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Want uh, uh, in de periode dat ik hem tegenkwam, of ontmoette, zeg maar... Uh, had ik een relatie met een Turkse man. En dat was echt, dat was een fiasco. Want die man die bleek er een dubbel leven op na te houden. Kinderen te hebben, vrouw te hebben, wist ik allemaal niet. Oh, ik woonde toen in Turkije. Oh, ja, echt vreselijk. Dat, dat dat mij kan overkomen. Ik geloof het journalisten. De journalist die zich niet. zo laat belazeren. <laughs> <dat is toch laughs> hij zegt, je had double check moeten vlegen. Dat ja. klopt helemaal. Ja, maar, uh, maar dat maar doe je niet als je verliefd bent. Nee, Dan ga je niet verliefd. iemand helemaal na Precies. Lopen, dus hij um, kwam op het juiste moment toen ik uh, gebroken hart had, zeg maar, me zwaar belazerd voelde. En toen dacht ik wel heel even fijn, even nuchter. Nee, ik mag het bijna niet zeggen, ik hoop niet dat de Turken luisteren. Maar betrouwbaar dacht ik echt op dat moment. En gewoon iemand die eerlijk tegen je is. En zo is er iets moois ontstaan. Loopt het wel eens toch een beetje spaak wellicht? Dat je denkt, oh, pff, had ik maar iemand die bijvoorbeeld mijn achtergrond wat beter begrijpt wellicht? Oh ja, het loopt uh, wel vaak uh, spaak, ja. Dat oh. kan je wel zeggen. Nee, we hebben echt... <laughs> ja, dan moet ik het ook eerlijk maar maar zeggen. Route. Nou, we hebben wel echt jarenlange knipperligrelatie gehad. Het is nu echt steady. Um, en dat liep mis, denk ik, vooral op... Hij zegt, Turkse mannen, vrouwen drijven heel erg op emoties. Uh, dus het is niet gewoon rustig reageren... en dingen tot je laten, hè, laten bezinken. Ik ga altijd meteen... Ik ben gewoon heftig, in, intens, in. ja, ik ben gewoon heel intensief denk ik en heel emotioneel blijkbaar. En hij is een rustige man, maar, maar dus dat bot Ik heb een Rotterdamse uh, echtgenote, sinds jaren jaar echtgenote. Wij zijn getrouwd, maar we wonen niet samen. En uh, dat, uh, dat, dat komt mede doordat zij uh, communiceert per vulkaanexplosie. dus, dus is als, niet echt Turks, bedoel je? Nee, ja, bedoel, als, als, als zij ergens opgebonden over is, dan, dan krijg ik dat als een, een baksteen in mijn gezicht geworpen. Uh, au. Uh, en dan, ja. dan ga ik er een eentje wandelen en dan trekken we dat recht. Ik bedoel, hoe Turks is, maar is dit? Zij, nou, nou, nou, dat ik Frank, jij zei het al, jij hebt een Nederlandse partner. Jij natuurlijk ook, maar jij hebt weer een van anderen kom af. Maar in het, in het programma worden natuurlijk echt die multiculturele relaties uh, goed belicht. En dat een keuze inderdaad wel eens in tot hindernissen uh, kan leiden... dat, dat is ook uh, te zien vanavond in het programma. Katja kreeg de vreemdste vragen. Zit je erg onder de plak? Kan je wel zeggen wat je wil? Weet je zeker dat Mohammed de kinderen niet gaat ontvoeren? Ik heb daar soms wel last van. Ja, dan, dan, ik kan daar soms ook heel boos om worden. Um, ik, zeg maar, als Nederlandse hoogopgeleide moeder... wordt gewoon aan de kant geschoven alleen omdat hij Marokkaan is. Ja, best uh, confronterend Katja en uh, Mohammed die dus de nodige problemen ondervinden. Al is het alleen maar vanuit uh, de omgeving. Cijfers wij wijzen ook uit dat uh, gemengde stellen vaker uit elkaar gaan dan Nederlandse stellen. Hoe zou dat komen, Frank, denk je? Nou die, die verschillen zijn er uh, in, in het boek Let's Make Love waarmee dit allemaal begon. Staat er staat een, een prachtig interview uh, met een Nederlands-Amerikaans koppel, twee mannen. En, en die, die Nederlandse man, uh, Blank, uh, die komt in dat Amerikaanse gezin van zijn partner en wordt daar ja, met de, eigenlijk met de rug aangekeken. En, en zij zeggen, ja, misschien omdat het een homoseksuele relatie is... Uh, of uh, ja, omdat hij blank is. Nee, hij komt uit een te laag milieu. He, zij, zij zijn goedverdiende zwarte Amerikanen. En alleen, alleen al zo'n facet, he, dus de sociale lagen waarin je zit kan, kan een, een, een relatie doen exploderen. Nou doet zich dat bij Nederlands-Nederlandse relaties natuurlijk ook voor. En je kan amper ontwaren welke factor... nou uh, in de een of de andere soort relatie de doorslag geeft. Maar er zijn dus nog meer struikelblokken in gemengde relaties... dan er al zijn in gewone, als ja. ik het zo mag uitdrukken. Zo'n struikelblok blijkt ook uit het verhaal van uh, Ahmed en Deborah. Jij bent buiten de familieclan getrouwd. Wat betekende dat voor jouw status in jouw omgeving... dat je met een blanke vrouw bent getrouwd? Ja, ik moet mijn status vechten... Om te goed worden, laten zien ik ben goed, mijn relatie is goed. En dat kost me heel veel, heel veel uh, energie moet steken. Dus je, je moest eigenlijk compenseren omdat compenseren. je met een blanke vrouw was getrouwd, moest je betalen? Hm? Ja. Vidan, dat zijn soms hoge rekeningen die je moet betalen voor gemengde relaties. Ja, letterlijk ja. ook. Ja. Nee, de verhaal van Deborah en Amit heeft mij ook eigenlijk het meest geraakt. Ik denk misschien ook omdat ik het een beetje ken uit de Turkse gemeenschap. Uh, maar dan goed, dat waren dan Turken met Turken. Die uh, was geen gemengde huwelijk, waren geen gemengde huwelijken. Maar waar je vaak ziet dat, dat die mannen hun gezinnen... Uh, hun families in, ter, in het land van herkomst moeten onderhouden. Dus betalen. En dat geeft dan heel veel druk op die familie. Dus ik herken het wel een beetje. En, omdat je echt alles wat je hier bijvoorbeeld verdient... met veel bloed, zweet en tranen... tranen belicht, weer familie moet. Ja. Hè? Want je wilt dat je ouders trots op je zijn. Ja. Je wilt niet falen. Je wilt je in hun ogen laten zien dat je hier echt een hè, bestaan opbouwt. De, de bedoeling was ook, geloof ik ook in de ogen van zijn familieleden dat hij minimaal minister of president zou ja. worden hier. Ja. Ja, dat was het verwachtingspatroon dat ja. ze in Somalië hadden. En nou hielden meer ze... Zijn voldoen, nou hielden geval. ze er alleen maar ja. een huis aan over. Oh. He? Ja. <laughs> maar nou denk ik dat je bijvoorbeeld... Ik gaf het voorbeeld van uh, gewoon een Turkse huwelijken. Dat dan zo'n vrouw en man daarop zijn ingespeeld. Die snappen dat van elkaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat Deborah dacht, wat hebben we hier? We, we, we, wat, wat, dit, dit had ik niet verwacht. Dat die familie zoveel invloed op ons huwelijk zou hebben. En want, daar ja, gaat het ja, dus mis. Ja, want die mensen die leven op, nou ja, op een minimumniveau toch, Vidaan? Ja. Het, de bulk van dat geld gaat naar Somalië, naar zijn familie. En ik vind het een wonder dat Deborah dat volhoudt. Uh, Ze hebben dat zelf ook mooi. kinderen. Hij zorgt voor die kinderen. Zij werkt. Ja. Ook een heel andere rolverdeling dan je zou verwachten. Ja. Gemiddeld. Dus dat is een het is uh, ontroerend om uh, te ja, zien dat, dat die mensen dat uh, um, ja, proberen te overwinnen en nog steeds samen zijn. Op deze verliefste dag van het jaar ja. kan het ook bijna niet anders, zou ik bijna zeggen. Um, ja, multiculturele relaties en alles wat daarbij komt kijken. De hindernissen, de struikelblokken, maar uiteindelijk toch uh, de overwinning van, van het mooie gevoel, wellicht uh, vanavond allemaal te zien in uh, Let's Make Love op Nederland 2 om tien voor half negen. Frank van der en Fidan je Dankjewel. Dankjewel. Tijdgeest met Simone Wijmans. In tijdgeest blogt Simone over digitale ontwikkelingen. Straks de webwereld van Bert Kranenbarg. De presentator van het radio 2 programma Knoop. Kranenbarg zorgde er onlangs helemaal zelf voor dat die trending topic werd op Twitter. Zometeen meer, maar nu eerst internet videokunst in één minuut. <lacht> Een fragment van een internetvideo genaamd leven met glaasjes op tafel... van Wipke Janet Walen. Het filmpje duurt 60 seconden en staat op de site OneMinutes.org. OneMinutes.org is een uitgebreide verzameling videokunst... over een grote variëteit aan onderwerpen. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is van plan... om de filmpjes van één minuut in het archief op te nemen... om ze te behouden voor toekomstige generaties. Beeld- en geluiddirecteur Jan Muller. zijn er eigenlijk... Ja, mini-verhaaltjes, kleine verhaaltjes van een minuut over uiteenlopende thema's. Ooit bedacht door uh, de Rietveld Academie of, of de masteropleiding daarvan, het Zandberg Instituut. Nou, videokunst noemen we het ook. Hè. Het is gemaakt door kunstenaars, door, door jongeren, door, door, door videoartiesten over de hele wereld eigenlijk... die zich aangesproken voelen door, dat, nou ja, door dat, dat, dat format van één minuut en daar hun filmpjes op maken... en dat eigenlijk inleveren bij de uh, One Minutes... Uh, die dat vervolgens weer presenteren op hun website. Sinds de start van OneMinute.org, zo'n 14 jaar geleden... hebben makers uit meer dan 100 landen ruim 10.000 video's gemaakt. Leuker vind ik bijvoorbeeld een, een filmpje dat uh, gemaakt is... door iemand die een voetbalwedstrijd heeft, uh, heeft opgenomen... en daar de bal uit verwijderd heeft. Dus al die beeldjes voor beeldjes, de balletjes eruit zitten poetsen... waardoor je een, een, een, een, ja, een soort van... Uh, Wezensvreemde voetbalwedstrijd ziet. Eh, namelijk een wedstrijd zonder bal. Maar wel met alle bewegingen erbij hoor. Dat is, dat is een leuke. We zien dit eigenlijk als een, als een nieuwe vorm van documentaire maken. Videokunst, maar dan eh, in de vorm van, van mini-documentaires, kleine verhaaltjes, zoals ik al zei. We zien het als, als uiteindelijk als, als kunst, als een vorm van erfgoed die we graag willen bewaren. En nou, daar willen we ons hart voor maken. Binnenkort zitten al deze filmpjes dus in het beeld- en geluidarchief. Uh, de filmpjes worden dus ook beschreven, dat wil zeggen uh, ze zijn terug te vinden op basis van, van kenmerken. Met andere woorden, als je nu zoekt in onze One minute catalogus of in een One Minute collectie en je zoekt op bepaalde trefwoorden, dan komen die filmpjes naar boven. Die kunnen dan ook weer gebruikt worden in allerlei toepassingen voor het onderwijs, maar ook voor nou ja, redacteuren van, van televisieprogramma's die ze ter ondersteuning van wat voor onderwerp dan ook zouden willen gebruiken. Als dus je begrijpt, en je kunt je in ieder geval voorstellen dat de gebruiksmogelijkheden ontzettend toenemen. Dat betekent dat het publiek er ook meer mee in aanraking zal komen. Tijdgeest, de webwereld van Beskanenborg. 2197 followers op Twitter. En ik denk dat ik per dag al een uur of vijf, zes online ben... maar niet permanent achter elkaar hoor. Dan moet ik nog radio gemaakt worden tussendoor bijvoorbeeld. En tijdens de uitzending ben ik uiteraard drie uur lang online op Radio 2. Want over de uitzending gesproken... jullie waren onlangs trending topic op Twitter. Ja, we hebben elke dag de nieuwsvraag... waarin we met luisteraars uh, praten over een onderwerp dat, uh, dat erg in het nieuws is. Uh, een week of twee geleden uh, ging dat over, uh, over Twitter... over de mogelijkheden van Twitter, uh, over het nut van Twitter... Uh, ik sprak onder meer met Michiel Veenstra, die twitteraar van het jaar was het afgelopen jaar. En toen hadden we het over, ja, uh, hoe moeilijk is het eigenlijk om jezelf heel belangrijk te maken op Twitter? Kun je, kun je er wat aan doen om trending topic te worden? Nou, dat blijkt dus dat het kan. Als je dat via een radiozending roept van jongens, uh, ga even wat, uh, wat tweeten met hashtag knooppunt in je Twitterbericht. En iedereen gaat dat doen. Dan lukt het vrij makkelijk om in die top 10 omhoog te gaan en uh, uiteindelijk in dat trending topic te worden. En word jij nou vaak via Twitter benaderd om berichtjes te retweeten of dat soort dingen? Ja, regelmatig. Uh, gisteren nog iets heel leuks. Uh, ik kreeg een, een, een tweet. Ik zal hem even bijpakken... als ik hem zo snel kan vinden. Even kijken, hoor. Hier. Edbert Kranenbarg. Onze tante Karin wordt 50. En we willen een tweetboekje maken. Mogen we er een terug? Maar ik denk, nou, ik ga een berichtje terugsturen. Beste tante Karin, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En wat leuk dat je neven schuine streep nichten dit voor je organiseren. En toen dacht ik een minuut later... wat grappig eigenlijk, waarom, waarom doen ze dit? Hoe doen ze dit? Wie zijn dit eigenlijk? Dus ik ben nog een tweet gaan sturen van... hey, vertel eens, wat, wie zijn jullie, wat doen jullie... En uh, waarschijnlijk uh, heb ik ze vanmiddag even in de uitzending... om, uh, om het heel stiekem dus hierover te hebben. Hun naam niet noemen en de naam van Tante Karin ook niet laten vallen. Maar dat is dan wel weer, dat is, ik vind het dan zo leuk dat ze dat dan bedenken. Ik heb even gevraagd, hebben jullie al veel reacties? Ja, kijk maar bij de, uh, bij de favorieten. Toep Nederland heeft daar gewoon al gereageerd. Sven Kramer, uh, minister Verhagen, Alexander Pechtold. Uh, uh, nou, alles en iedereen kom je, daar, uh, kom je daar tegen. Er ligt hier een telefoon op tafel. Uh, welke apps zitten daarop? Ja, de, de, de, de standaard dingen. Mijn mail houd ik erop bij me. En, uh, maar ook uh, Teletext, zodat ik heel makkelijk gewoon even naar het laatste nieuws kan uh, kijken. Uh, wat er ook op zit is uh, Nu.nl, natuurlijk ook een, een belangrijke nieuws. De Buienradar. En om jezelf te vermaken, welke apps gebruik je daarvoor? Nou, daar is een telefoon natuurlijk niet voor bedoeld. <lacht> dan moet ik even naar een ander bureaublad. Dat staat hier aan de linkerkant. Uh, daar heb ik Wordview op staan. Uh, waar ik in het begin heel aan meedeed. Ook met, met onbekende mensen. En uh, uh, uh, niet herkenbaar als zijnde die jongen van de radio. Maar gewoon lekker als mezelf. Maar nu met een paar leuke mensen. Die, nou ja, die waarvan ik ook zeker weet dat ze niet zo'n appje hebben. Dat mooie woorden voorspeld worden. Daar speel ik nog mee. En dan verlies ik steeds net. Dus ja, ik heb toch de uitdaging om net even die twintig punten meer te halen. Om ook eens lekker te winnen. En daarnaast de sporttracker, Die gebruik ik voor, uh, voor hardlopen, voor wielrennen en uh, nou, de afgelopen week voor, voor schaatsen. Kan je aanzetten en dan kun je achteraf gewoon precies zien hoeveel kilometer je afgelegd hebt. Maar ook als je omhoog gaat kun je zien uh, dat je omhoog ging en dat je snelheid daar naar beneden ging. En je kunt bepalen in welke kilometer je het hardst gereden hebt. En die gegevens worden allemaal opgeslagen. Kun je op je computer ook weer zelf bij. En als je wil kun je dat allemaal delen via Twitter en Facebook. En maar dat heb ik niet zo'n behoefte aan. En ik denk van laat mij maar lekker fietsen en lopen. Maar dat heeft niemand mee te maken. Hoe hard en hoe snel en hoe ver of niet ver. Ik ga mee. En muziek online ben je daarmee bezig? Nou, niet zoveel eigenlijk. Ik ben een, uh, echt nog steeds een vervent radioluisteraar. Dus heel veel nieuwe muziek hoor ik via de radio. Uh, via onze eigen zender, maar ook uh, bij de collega's van 3FM bijvoorbeeld. Uh, waar ik heel benieuwd naar ben. Maar die heb ik, heb ik alleen iets van op de radio gehoord. Maar uh, online al wel een beetje naar gezocht. Maar nog niet, uh, ja, nog niet fanatiek genoeg om hem gewoon te kunnen vinden. Het is nieuw van, van Paul McCartney. Een jazzy, jazzy album, Kisses on the Bottom. Hij komt uh, eind maart weer naar Nederland om op te treden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoop echt dat dat, dat dan eindelijk de eerste keer gaat worden... dat ik live Paul McCartney ga zien. En uh, uh, die heb ik nog niet op mijn iPod, want die heb ik dan weer wel uh, staan. Uh, maar die moet er wel heel snel opkomen. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine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 Paul McCartney met My Valentine. Een tip van Radio 2-presentator Bert Kranenbarg op deze Valentijnsdag. De de stemming over prostitutie is in Nederland de laatste jaren flink omgeslagen. Het ideaal van een gelegaliseerde prostitutiesector... waar de vrouwen vrijwillig met rechten en een goed inkomen kunnen werken... is verdwenen. Aanpakken die handel is hoe er tegenwoordig wordt gedacht over betaalde seks. Hoogleraar Hendrik Wagenaar van de Universiteit van Sheffield... leidt een groot internationaal onderzoek naar prostitutiebeleid. Hij zit in de studio in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel mensen in Nederland zijn nu zo'n beetje voor de Zweedse aanpak. Daarbij wordt de klant strafbaar gesteld. Bijvoorbeeld Lodewijk Ascher, uh, wethouder in Amsterdam, vindt dat wel een goed idee. Maar u zegt, nee, dat moeten we juist niet doen. Waarom niet? Nou, er bestaan veel misverstanden over uh, wat wel het Zweedse model wordt genoemd. Ja. En um, een van de grootste misverstanden is dat het een heel erg effectief model zou zijn. En dat uh, prostitutie in Zweden uh, sterk is afgenomen... Uh, dankzij het strafbaar stellen van het kopen van seks. Want dat, daar gaat het om. ja. Uh, verder wordt het, de Zweedse aanpak ook niet echt goed begrepen in Nederland... omdat die veel meer omvat dan alleen maar het strafbaar stellen van seks. Dat is eigenlijk het sluitstuk van de, een, een, de, de Zweedse benadering van prostitutie. Wat, zou, wat komt er nog meer bij kijken dan? Nou, Het is al heel lang verboden in Zweden om uh, prostitutie te exploiteren. En uh, dan uh, moet u daarbij denken aan uh, uh, uh, dat uh, zelfs... Uh, Mensen die uh, ongewild uh, voordeel trekken van prostitutie... zoals de, de partners van prostituees ja. of zelfs taxichauffeurs... die zijn al strafbaar in Zweden. Dat dringt dus behoorlijk door in het privéleven? Absoluut. En uh, wat wij ook vaak zeggen is dat uh, die wet kan... Uh, uh, functioneren in Zweden en die wordt ook enigszins geaccepteerd in Zweden... omdat er een hele andere bestuurscultuur heerst dan in Nederland. Een, een bestuurscultuur waarin inderdaad de overheid niet terugdeinst om flink in te grijpen in het privéleven van mensen. En waarin ook andere opvattingen over seksualiteit bestaan. En alleen al daarom bijvoorbeeld zou het hier niet werken? Nou ja, kijk, wij zetten daar vraagtekens bij. Uh, hè. Dus uh, ik denk dat de, dat de wet hier dan nog veel meer weerstand zou stuiten. Maar nog belangrijker misschien is dat je je ook moet afvragen. Want daar gaat ons onderzoek ook voor een groot deel over. Wat betekent het invoeren van een strafbaar stellen van klanten nou voor de uitvoering van zo'n maatregel. Ja. Ja, in Zweden is het domweg dus onmogelijk om vanuit een bepaalde ruimte uh, prostitutie aan te bieden. Dus je zou dan al moeten beginnen met onmiddellijk alle ramen te sluiten, alle seksclubs te sluiten. Uh, dan blijven we natuurlijk nog zitten met een, een, een contingent vrouwen die vanuit hun eigen huis werken. Zijn we daartoe bereid? Ik zeg niet dat we dat niet zijn, maar dat, dat komt erbij kijken. Kortom, het is nogal een, een operatie, maar in welk land is er bijvoorbeeld wel een prostitutiebeleid waarvan u zegt, ja, dat, dat doet het best goed en daar zouden we wel eens naar kunnen kijken. Nou, laat ik vooropstellen dat elk land worstelt met dit vraagstuk. Ja. He, dit is waar je ook bent. Het is een hoofdpijndossier, dus daar, daar ontkom je niet aan. Uh, het, het is ook wij, wij zijn geen enkel land tegengekomen waar prostitutie verdwenen is. Het is er gewoon, dus je moet er wat mee. Ja. Maar een land waar wij uh, wat, zeg maar wat meer vertrouwen... of een aanpak waar we wat meer vertrouwen in hebben... die vind je in, in, uh, vooral in Nieuw-Zeeland en ook in New South Wales, in Australië. En dat staat dan bekend als decriminalisering. Overigens lijkt dat in heel veel opzichten op wat wij ook in Nederland doen. Ja. Maar met een aantal uh, elementen waarvan ik zeg... nou, daar zouden we best eens over kunnen nadenken in Nederland, want die zouden een verbetering vormen... Tegen, ten opzichte van de huidige aanpak. Want, wat, wat doen ze daar dan? Welke elementen? Nou, het gaat dan eigenlijk om, uh, om twee dingen. Hè. Eén aspect, dat, dat zou in principe in Nederland ook al uh, kunnen... dat is dat er geen speciale wetgeving voor uh, prostitutie uh, bestaat. Dus je moet je bijvoorbeeld denken... er is nu veel in de nieuwe wetregulering prostitutie... Uh, uh, wordt afgesproken dat we prostituees registreren. Ja. Dat is dan zo speciale op prostitutie de maatregel, die overigens ook veel verzet stuurt. Iedereen die wil werken moet ook een vergunning aanvragen en zich in ieder geval melden. En, en, ja, en, ja. ja, nou even, even dus als voetnoot, als in Oostenrijk bestaat die registratieplicht, maar bijvoorbeeld in Wenen is de helft van de prostituees niet geregistreerd. Hè. Dus, dus je kunt je afvragen hoe effectief het dan is. Precies, dus die doen we weg, die regels. Maar uh, kijk eens, in, in Nieuw-Zeeland valt de hele prostitutie onder de bestaande gezondheidswetgeving, mm -hmm. de bestaande arbeidswetgeving, de bestaande fiscale wetgeving en die organisatie die daarover gaan, die, zijn ook, die, die, houden, die handhaven dat ook. Ja. En dat hebben wij in Nederland natuurlijk voor een heel groot deel achterwege gelaten. He, dus we hebben wel geroepen. De prostitutie moet een, een gewone bedrijfstak worden. Maar uh, we hebben het niet als een gewone bedrijfstak behandeld. Als het een gewone bedrijfstak uh, zou zijn. of zo, zo zou worden behandeld. dan zou je bijvoorbeeld ook, ook praten met werknemers. Nou, en dat is het tweede aspect. Um, uh, wat we in Nieuw-Zeeland en in New South Wales zien. overigens niet in heel Australië hoor, het is dus maar één deelstaat is dat er krachtige sekswerkerscollectieven zijn. Die ja. zijn dus door de, door de sekswerkers zelf gecreëerd, opgericht... en die praten op gelijkwaardig niveau met de overheid. En het boeiende is dan, dat heeft een aantal voordelen... dus niemand weet beter hoe zo'n wet gaat uitpakken... Of, of voorgestelde maatregelen gaan uitpakken dan sekswerkers zelf. En ze hebben ook vaak zelf creatieve ideeën... hoe je niet alleen je rechten kunt hebben, maar ook je rechten kunt krijgen. En, uh, en je ziet dan dat de overheid en de politie in Nieuw-Zeeland... het ook steeds meer op prijs stelt... dat ze op, met sekswerkers op die manier om de tafel kunnen zitten. Dat is natuurlijk een, een, een mooi plaatje. Je ja. praat met elkaar, je legt allebei je wensen op tafel... en alles he, wat je verlangt natuurlijk. Maar dat is niet echt de manier die uh, Nederland zo'n beetje voorstaat op dit moment. Hier is het vooral aanpakken en doordouwen. Ja, nou ja, daar, daar zijn uh, heel veel mensen ook ongelukkig mee hoor. Ook in het veld. Uh, het, is niet zo dat, het is natuurlijk vooral een nationaal debat wat deze kant op gehad, waar alles juist gecriminaliseerd wordt. Maar uh, er is heel veel kennis van zaken in Nederland... op het gebied van prostitutiebeleid. En die zit vooral weer bij de uitvoerende ambtenaren. Hè. Met name in de grote steden zit een zeer deskundig kader van ambtenaren. En wij denken ook wel eens... je zou eens een, een grote nationale discussie moeten opstellen. Wat is er nou echt fout gegaan in Nederland na 2000... hebben we het opheffen van het bordeelverbod? Ja. En hoe kunnen we het verbeteren zonder al dit soort heroïsche maatregelen... als we gaan nu eens de klanten criminaliseren? Het eerst eens heel erg goed... met elkaar. Ja, ja. en voor het één, wij behameren steeds maar op het punt van beleidsuitvoering. Want beleidsuitvoering bepaalt uiteindelijk wat voor effecten het beleid heeft op de samenleving, op de doelgroep. En een van de fouten die wij in Nederland, en dat stellen we achteraf vast hoor, ik, ik, ik ga hier geen verwijten maken, maar een van de fouten die we gemaakt hebben is dat we in 2000 de meeste gemeenten, want die moesten, moesten dan de uitvoering voor hun rekening nemen, hebben het aantal bestaande bedrijven bevroren. Want men was bang voor een, een vloedgolf van, ja. van prostituees. Het resultaat daarvan was dat we in Nederland... in feite een kartel hebben gecreëerd... van uh, oude uh, prostitutiebedrijven. En, en dat waren, die werden geleid door eigenaren, exploitanten, die het niet zo nauw namen met de wet, en nog steeds niet. En die hadden ook helemaal geen behoefte om prostituees bijvoorbeeld uh, hun arbeidsrechten te geven, of uh, iets erbij te dragen aan sociale zekerheidsrechten. Met als gevolg dat er in twaalf jaar tijd niet heel veel is verbeterd. Precies. En, en daar zouden we bijvoorbeeld best eens over kunnen nadenken of dat niet anders kan. Hè? We beginnen met praten, en dan betrekken we iedereen in de sector erbij, en dan, ja, wellicht hebben we hier binnen de kortste keren ook het Nieuw-Zeeland. Nou, model. kijk, ik, ik wil dat geen, ik geen uh, mooi weerverhalen ophangen. Het is hier hier in Nederland toch, het is wel wat moeilijker dan in Nieuw-Zeeland. Een van de verschillen is... Nieuw-Zeeland ge ligt geografisch erg geïsoleerd. Er is minder migratie. Overigens in New South Wales weer veel meer. Dus het is in, die, in Nederland... Eh, prostitutie is bij uitstek een migrantenberoep. En daaronder is heel erg veel verloop. Dus om zo'n sekswerkerscollectief op te richten... is denk ik moeilijker in Nederland dan bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Maar niet uitgesloten en zeker niet onmogelijk. We nemen er een nee. voorbeeld aan. Hoogleraar ja. Hendrik Wagenaar van de Universiteit van Sheffield. Dank u wel. Graag gedaan. Wat uh, zie ik nog? Vanavond op de televisie. Er is weer Champions League. Barcelona leverkusen Ja, ik ben heel erg benieuwd. Barcelona won tot nu toe alleen maar. En Leverkusen verloor eigenlijk alleen maar. Let's Make Love natuurlijk is er vanavond ook op uh, Valentijdsdag. Ik sprak zojuist al met Fidan uh, Ekis en Frank van der Linde, de makers, over multiculturele relaties om vijf voor half negen op Nederland 2. Straks is er lunch met Frank Dumouche. Alexander Pechtold wil het uh, debat in de Tweede Kamer laten becommentariëren door sportverslaggevers. We hebben Jack van Gelder vastgevaard hoe dat mogelijk zou kunnen klinken. Ik ben benieuwd. In het Mediaforum, Bas van <laughs> Werven, uh, Van Een vandaag en Marianne Zwageman. Onder andere daarover. Heel veel andere mediazaken die er spelen. En um, The Passion krijgt een vervolg. Ja, ik hoor het. Ja. Ja. Spannend. We gaan straks. Uh, over 5 hebben. april duurt nog even, maar toch. Straks in uh, lunch en daarna met Frank Dumouche. Surf naar gids.fm. Tot morgen. Europees voetbal op radio 1. Donderdag om 7 uur de Europa League. Ajax Manchester United. Met een aardige beweging nu op het gebied in ingaat vanaf de linkerkant. Jongs niet. Azet Anderleg. Die alleen op de doelman afgaat. Dit moet een worden. Ja, natuurlijk. Nee! Hij schuift hem naast. En om 9 uur Steaua Boekarest. Meneer, het is een wow, Wat een schitterende goal! En trapsonspoor PSV. Oh, doelwit. Prachtig doelwit. De Europa League. Donderdag vanaf 7 uur. Radio 1.